Het weer in het noorden bewolkt zijn en een enkele bui. In het zuiden geregeld zon. Het wordt vandaag 8 graden. Morgen droog, maar wel kouder. Dit, was het. dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Snelheidscontroles zijn aangekondigd op de A12 Utrecht Arnhem tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. en de A28 Utrecht Zwolle tussen de knooppunten Hoevelaken en Hattermerbroek. Tot zover de verkeersinformatie.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 Like Ook dit jaar kun je luisteren naar de winterse vijf. De winterse vijfte. De hitlijst met de allergrootste kerst- en winterhits aller tijden. En jij kunt hem samenstellen. De winterse vijften.